Ik weet waaraan je denkt, Marjoleinen, aan die man met dat nobele gezicht. Zijn lei is schoner dan de mijne, al licht, al licht. Maar denk eens aan al die wichtjes die je bij hem krijgen zou. Allemaal nobele gezichtjes, niks voor jou, niks voor jou.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 Marjoleinen, doe je wollen sokjes aan. Ik weet waaraan je denkt, Marjoleinen. Aan die vent met dat parelgrijze vest. Zijn bankzaldo is hoger dan het mijne. Weet ik best, weet ik best. Stel je voor al die visite die je bij hem krijgen zou: allemaal vesten in de suite. Niks voor jou, niks voor jou.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 Marjoleine, doe je wolle zootjes aan. Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine, aan die jongen met dat rave zwarte haar. Zijn pruik is dikker dan de mijne, het is waar, het is waar. Maar denken ze aan al die knulletjes die je bij mij krijgen zou? Allemaal donkerblonde krulletjes die van jou, die van jou.